De leiders van Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar voor het eerst in tien jaar ontmoet. Die historische ontmoeting vond plaats in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Het is bijna 65 jaar geleden dat de oh, Noord-Koreaanse leider... Ja, ik kon je niet meer onderbreken en het nieuws begon, maar ik kom, ik kom zo bij de je Noord -Koreaanse terug. Noord-Koreaanse president okay, Kim Jong-un en zijn Zuid-Koreaanse collega Moon gaan met elkaar praten... over een verbetering van de relaties tussen beide Korea's. Het aantal Nederlanders in een buitenlandse gevangenis daalt snel. Voor het eerst in jaren zitten minder dan 2000 Nederlanders vast over de grens. Dat schrijft het AD. Vijf jaar geleden waren dat er nog ruim 2500. Vooral het aantal drugsmokkelaars is gedaald. Dat komt volgens de krant omdat gevangenen binnen Europa... vaker het laatste deel van hun straf in eigen land mogen uitzitten.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 Met Astrid de Jong. Jaap die wilde graag weten hoe die problemen oplost met de NPO-app. Hij heeft het uitgelegd. En uh, mocht, ja, mocht het jou bekend voorkomen, help hem dan even via 0800-1121. Je mag ook altijd mailen. omroepmax.nl. En je kunt me ook vinden op Twitter en Facebook onder de naam Nachtzuster... Kom anders ook een keertje chatten via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Of stuur eens een appje via de Radio 1-app op je mobiele telefoon. Misschien kun je Gerero ja, verder helpen met zijn zoektocht naar Cindy Farrington. Uh, of mevrouw Gerer met, uh, met haar zoektocht naar Willy uit Uitenboogaard. Of je kunt uh, John misschien wel helpen, want die vraagt zich af of het klopt dat hij overal paardenbloemen ziet in de omgeving van Utrecht. Peer wil meer weten over de satelliet Tess. Joke wil weten hoe het kan dat het moeilijker wordt... om af te slanken als je ouder wordt. En het verhaal van John en de boom in de tuin van de buren... dat besprak ik net met Ruben. En ik hoef het bijna niet meer te zeggen, maar hij is er nog. Uh, Ruben, ja, sorry, we hadden volgens mij... het verhaal van de boom net afgerond, of niet? Ja, en we mogen daarin concluderen. De conclusie is dus dat de buren... Ja. De overhangende takken mogen snoeien zonder daarbij de, het leven van de boom in gevaar te brengen. Oké, okay, dat is wel een belangrijke aantekening. En als als de takken nou volgens de eigenaar niet over de schutting hangen, maar recht omhoog steken, dan is het vernieling. Oh, oké. Okay. En wat doe je dan? dan? dan... Aangifte. Dan, uh, dan, ja, nee, oh. dan is het vernieling. En daar mag hij dan aangifte van doen. Poeh. Want hij mag niet voor, voor rechter spelen. Nee, maar dan moet hij het wel zeker weten dat, het, uh, dat ja, hij gelijk het, heeft. Het, dus. ik, ik zou hem adviseren om foto's te maken. Oh ja. Ja, want dan heb je het over het bewijs. Ja. ja en dan had hij nog een, een meneer die wilde weten waarom er wordt gesproken over God in Frankrijk. Ja. De, de geschiedenisleraar die gaf een aanzet. Maar uh, er is ook nog in de, de Franse taal en cultuur een lezing. Mm -hmm. Dat is dat het afkomstig is van Lodewijk XIV. Lodewijk XIV die heeft geleefd in Frankrijk als een soort zonnekoning. En uh, dat, uh, hij waande zich ergens op God. En hij heeft zo super, zo super, super geleefd. Op uh, belastinggeld. dat hij. de dagen. dat de, de, de, de, de heeft meegekregen. van hij leeft als God. in Frankrijk. Ja, kijk. En daar had hij nog een vraag over. de die, die eerste vraag. daar vroeg u nog. van wie heeft de bevoegdheid. om ja. verkeerstekens aan te brengen? Ja. Die vraag is niet beantwoord geweest. N en het uh, ja. antwoord. ja, dat antwoord is dus. slechts. ...de wegbeheerder is bevoegd verkeerstekens op of aan de weg aan te brengen. En uh, er is daarvan een rechtszaak geweest, dus daarover. Want het is ook burenrecht een beetje. Twee buren die konden het niet met elkaar vinden. Die ene meneer die parkeerde zijn auto s'avonds voor, uh, voor het huis van de andere buurman... Oh. Wat heeft de buurman toen gedaan? Hij heeft een doorgetrokken gele streep ge aangebracht aan het, aan het trottoirbaan voor zijn huis. Ja. Nou, ja. Nou, en uh, de zaak kwam voor de rechter en ze zijn beide, hebben ze een straf gekregen. Want die meneer die de streep heeft aangebracht, die heeft dat onbevoegd gedaan... Hij was geen wegbeheerder, hij mocht het niet doen. En die andere buurman, die moest zich aan de verkeersregels houden. Ja. Dus die mocht zijn auto daar niet parkeren. Nou, vond ik heel knap van de rechter. En wie zijn wegbeheerders? Wegbeheer wegbeheerders zijn de gemeente, mm -hmm. de provincie en het Rijk. En als het goed is, heeft u deze ook gehoord, wat de wegbe weg wegbeheerder provincie gaat doen met uh, die bomen langs de n -wiegen. Ja. Ja, en uh, dan had ik nog iets voor u, nachtzuster. Ja. Ik zou u moeten... Hoort, hoort u mee? Ja. Hallo? Hallo, Ruben. Oh. Ben je nou weg? Hoort u mee? Ja, ik hoor jou wel. Maar hoor jij mij wel? Kijk, nou, dit is me nog nooit gebeurd. Zijn we Ruben, Ruben nee, hoort, hoort aan uh, ik, uh, ik hoor u via de radio. Oh, maar niet via de telefoon. Dan heb je met je oor nee, tegen het telefoon. aan-uit uh, van ik, het geluid? Ik, ja. Ik, we gaan gewoon doorpraten. Ja. ja. Ik moest u vragen om even te gaan staan naast uw bureau. Ach, want wij gaan nu een bijdrage leveren aan het Groningscolle. Oh? Van Lower tot. Dollar toe, van Trent tot aan het wat daar groeit, daar bloeit een wonderstad, rondom een wonderland. land. Een bronkje wel in Golden raum is mijn Groninger stad en Omerland. land. Een prongjuweil in Gouderand, is dat een ommeland. Nachtzester, vergeet u straks de crypto niet. Prachtig Ruben, dankjewel. En die mevrouw die is zo langs de universiteit gelopen. Die mevrouw Blok. Welke mevrouw? Mevrouw Blok, die mevrouw die uh, oh, ja? Ja? de route verkent. Ja, ze, ze mogen wel naar het gebouw komen. Oh, ja, te laat. Ze slaapt al. Ze slaapt al, ja. Ze slaapt al. Nou, hopelijk zien we haar morgen. Dankjewel, Rieven. En, en dan, wel, dan wel, hoort I used ride with a vending machine repairman. He said he's been down this road more than twice. He was high on intellectualism. It's not Het toch een uh, muzikaal diverse uitzending vannacht... na het volkslied, het Gronings volkslied, het Vro Gronings... ja, het Gronings volkslied Door onze eigen Ruben was dit Sheryl Crow... en Every Day is a Winding Road. En inderdaad, ik vergeet de crypto niet... oftewel het cryptogram van vannacht. En die luidt als volgt... Eens per jaar is de neerslag anders van kleur. Eens per jaar is de neerslag... Anders van kleur. Twaalf letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800 1121. Twaalf letters dus. En antwoorden kun je ook nog steeds doorgeven hoor via datzelfde nummer. 0800 goeie Diana, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hi. Hallo, daar ben ik weer. Zeg het maar, Diana. Ja, ten, uh, mevrouw die vroeg hoe het kwam dat als je ouder wordt... het moeilijker is om af te vallen. Ja. Nou, dat klopt. Dat is geen fabeltje. Hm. Maar dat hangt af van je metabolisme. En je metabolisme, dat is de hoeveelheid energie... die je per dag verbruikt. En die hangt af van je lengte, je gewicht en je geslacht... de activiteit die je doet en je leeftijd. En hoe ouder je bent hoe minder je verbruikt. Hey, maar, um, maar hoe ouder je bent, hoe minder je verbruikt. En als je minder verbruikt, dan val je dus ook minder af. Minder af, ja. En oh, dat ja. kan soms uh, Bijvoorbeeld bij iemand van 50. Die verbruikt ongeveer uh, 100 kilocalorieën minder dan iemand van 25. Maar ja, dus, de vraag is natuurlijk, waarom is dat? Ja, eh... Uh, yeah. Dat is ja, dat heeft dus ook echt met, uh, met je leeftijd te maken. Je gaat waarschijnlijk toch wat minder uh, ben je wat minder actief en uh, daardoor verbruik je minder. En dat is eigenlijk een beetje de oorzaak. En het beste wat je dan kan doen is de toegevoegde suikers uh, uh, verminderen. Ja. En veel fruit eten. En dan denk je van, ja, maar daar zit ook suikers in. Ja. Maar het gaat echt om de toegevoegde suikers. Oh. Dus, uh, en, en veel rauwkost eten helpt ook. Ja, helpt natuurlijk altijd. Maar als je ouder wordt, dus nog beter. Ja, zeker. En ja natuurlijk toch ook ietsje meer gaan bewegen. Ja, maar wel voorzichtig. Anders ga je stuk. Ja, ja anders ga je stuk. Dan ga je net zoals ik een heup breken of zo. Echt? Heb je je heup gebroken? Ja, ik heb mijn heup gebroken. Maar hoeveel jaar ben je dan, Diana? Uh, ik ben 51. Oh, dan moet die heup op zich nog redelijk stevig zijn. Maar ja, als je me hard genoeg uh, valt. Ja, ja, nou ja, ik heb uh, osteoporose. Dus oh ja, dan. Uh, niet nee, ja. nee. Nou, dan moet je extra voorzichtig zijn. Ja, ja ik moet extra extra voorzichtig zijn. <laughs> nou, dankjewel, Diana, voor het antwoord in ieder geval. Nog even wat. Ja, nog even wat. Ik vorige week uh, mijn moeder de groetjes gedaan. Oh. En uh, nou was nu. mijn hele familie in het roer Want? Dus uh, mijn oom Ton zei, ja, je had mij ook de groetjes moeten doen. Oh, dus nou, nou, ik, ik ga er hier even voor Tom zitten, hoor. Ja. Ton en Sjaan Duivestein, de groetjes. Maar is, hebben we nu de hele familie gehad? Of krijg ik je nou volgende week ja, ik over ik de, hoop... de buurman en de buurvrouw? <laughs> Ik, nee, nee, nee, nee, ik hoop het niet. Oké. Okay. Nou, de groetjes Tonnesjaan. aan En een goede nacht nog, Diana. Ik heb, ik heb nog, eigenlijk heb ik nog een vraag. Ja, nou, kom, ja, het is, ja, nou dat moet lukken. Nog 44 minuten. Okay. Ja. Hoe, hoe komt het dat slagroom in een spuitbus zo snel weg is, terwijl opgeklopte slagroom altijd zo lang op je koffie blijft liggen? Ja, in een spuitbus, dat is slappe slagroom, hè? Ja. Ja. En ik vind hem minder lekker. Ja, maar dat, wat zal dat zijn dan? Ja, want wij hadden vroeger zo'n spuitbus met zo'n ampul. Weet je wel, zo'n bommetje die de jeugd tegenwoordig misbruikt. Ja, dat heb ik gemist, uh... de slagroomampul, Ja. Oké, ja, okay, ja dat gebruiken de jonge lui om hij van te worden. Ja, nee, dat weet ik, maar qua slagroom is... ja. Nou goed, ja. Ja, we hadden zo'n spuitbus en daar moest je zo'n appel in doen... en dan deed je daar slagroom in en een beetje suiker. En dan kon je ook slagroom spuiten, net zoals een spuitbus. Maar die was wel altijd goed. Slagroomdeskundige pak nu de telefoon 0800-1121. We proberen het, Diana. Oké, okay, Dankjewel. Nog. Goed, bye, hoi. Bye. Groetjes thuis. Timo. Afschrift met Timo. Ach, ik heb je zo lang niet gehoord. Uh, nee, klopt. Nee. Nou, fijn dat je er bent. Zeg het eens. Uh, ik had een vraag. Ja. Uh, dat, uh, in het debat van wat in de Kamer was over de memo's... die gingen over het opnemen van het afschaffen van de dispidembelasting... in het regeerakkoord van Rutte 3... ja. Uh, daar stemde volgens de berichtgeving die ik op de radio gehoord heb de gehele oppositie voor de steunde die motie van afkeuring mm -hmm. behalve de SGP. Oh. En als ik die verhouding in oogenschouw neem, uh, dan zou ik eigenlijk uh, concluderen, kwantitatief gezien, dat de SGP aan de goedgelovige kant zit. Ja. Yeah. Maar dat kan ik me bij die partij nou ook weer <laughs> niet voorstellen. Dus. En ik heb ook geen interviews gehoord met uh, de fractie van de SGP... maar ik ben eigenlijk wel op zoek naar informatie... of iemand informatie heeft gehoord die mij kan helpen te bepalen of in te schatten... of nou de SGP zich in de luren heeft laten leggen... of dat de rest van de oppositie aan de wantrouwende of misschien zelfs opportunistische kant is geweest. Ja, of misschien allebei... Uh, ja, dat zou ook kunnen. Maar ik, ik, ik, ik heb het hele, de debat niet, hele, hele, hele debat niet kunnen volgen. Dus oh. ik, kan, ik kan het moeilijk inhoudelijk zeg maar, zelf bepalen. En ik heb het in de berichtgeving er ook verder niks over gehoord... van derde deskundigen of politicologen of wat dan ook. Maar uh, ook geen interview met de SGP. Maar ik wil gewoon wat meer vat krijgen op... Van, in hoeverre die motie nou gegrond was. Of, ja. dat, of dat echt. Want, want ja, er wordt, er wordt heel veel geroepen en beweerd. En ja, het is makkelijk natuurlijk om op de populistische golven mee te delen. Maar ik ben meer benieuwd naar de inhoudelijke uh, Uitleg, duiding. Samen, ja, inhoudelijke samenstelling van feiten waarop ik mijn eigen oordeel zou kunnen baseren. Oh ja. Nou, ik hoop dat er iemand wakker is... die dat uh, eventjes, uh, eventjes uh, simpel uh, uit kan leggen. Kort en krachtig. Ik kan het gemist hebben, hoor. Want ik, ik luister niet meer de hele dag naar radio 1, zoals vroeger. Maar... Oh? N ja. Ja, dus ik mis wel eens wat. Ik slaap ook nog wel eens. Je oh. kan, kan in je eentje niet 24 uur per dag wakker zijn, natuurlijk. En vroeger wel Tenminste, bijna, Timo. Nee, dat was ook 16 uur. Maar oh. toen was ik wat gedisciplineerder. Oh. Maar... Ik, ik, ik ben toch wel echt oprecht benieuwd en ik heb gewoon daar niks over gehoord. Dus ja, of, of, of nou, want ja, je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, want de SGP was de enige partij vanuit de oppositie... die de motie van afkeuring niet steunde, dus waarom? Ja, de hele, op, de hele coalitie steunde het, want er waren ja, 76 voor, te, tegen die motie... en 67 voor die motie. Ontbreken er nog 7, dan weet ik ook niet waar, wat daarmee gebeurd is in ieder geval, het SGP zat bij die 76 zetels tegen de motie. Ja. En bij uh, mij vragen we eigenlijk van, zijn ze nou te loyalistisch naar het bestuur toe? Of zijn ze te goed gelovig? Of is er informatie waarmee ik dat oordeel zelf kan vellen? 0800-1121. We proberen het, Timo. Hartelijk dank. Jij ook. Dag. Dag. Dag. Henk. Uh, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Eh, ik zit nadat de koffie, koffie, koffie. Je kent me nog wel, hè? Nou, als je koffie. zo gaat zingen, I denk ik, oh ja. <laughs> ja, daar ging die vraag, waarom breng ik wel de ja. koffie? Je weet ja. Wel. ja. En dan riet ik Corita braden hier toe. Henk? En, uh, ja, moet je luisteren, hè? Ja. Ik kijk veel wielrennen, hè? En ik wat? Kan wat? Altijd je kijkt wat? Rennen. Wielrennen, ja. Ja, vooral ja dan we Tom de krijgen en En vier 4 mei. Je moet duidelijk blijven articuleren, Henk. Oh, eh, ben ik niet goed hoorbaar? Wat zeg je? Ben ik niet goed hoorbaar? Nee, je moet gewoon ieder woord wel blijven uitspreken. Oh, nou, ja. ja Oké. Okay. Ja. Ja. Maar ja. daar heb je die dameskoersen. Hè? Die rijden ook 170 kilometer. Hè? De Waalse Pijl. Eh, de Amstel Gold Race. Met Van der Breggen. Eh, Marianne Vos. Die is dan bekend in heel Nederland. Marianne Vos. Eh, Van der Breggen ook. Santan Blaak. Eh, noem maar op. En eh, Annemiek Vervleut uit Wageningen. Ik zit zelf in Ermen. Maar ik vraag me af, de heren doen het uit de broek, hè? Plassen, hè? Of ze doen even voor informatie geven... en aan de kop van het peloton, jongens, even plaspausen. pauze. zullen die dames ook doen. Maar als de vijf rensters weg zijn... van de dames dan, van de meiden, hè? Dan kan je dat niet meer doen, hè? Die laat je niet lopen, want dan winnen ze die koers natuurlijk, hè? Maar die heren zien dan plassen rijend uit de broek, hè? Maar hoe doen die dames het? Hebben die... Uh... Een ritje of iets in, in, in, in dat broekje zitten. Als we vijf meiden weg zijn, na twintig kilometer, zegt Marianne Vos ik stop. Maar die anderen maar plassen. Hoe, hoe, hoe plassen die dan, die dames? Ik denk dat ze gewoon in hun broek plassen als het belangrijk ja, genoeg broek, maar, is. Gewoon, is gewoon plassen. In die, is er iets in die broek van gemaakt voor die dames? Zoals implantaten bij damesstand voor de bussen, je weet wat ik bedoel. Maar dat die dames dat ook hebben, want die zullen het ook moeten plassen naar 170 kilometer. Want er zit een rit erbij van 120, maar ook een rit erbij van 160, 170 kilometer. Maar ja, je weet zelf ook, als ze met ze 5 nou, kilometer weg zijn, dan, kan je ook, ja, dan moet je oppassen. Maar waar, waar moeten die dames plassen? Ik heb er nog ah. nooit over nagedacht. Ik zeg 0800-1121. Ik, ik, ik heb er altijd over nagedacht, maar ik heb nooit vragen. Ja, dat over te geloof vragen. ik. Ja. Ja, want die dames zien niet langs de kant van de weg. Die moesten een dumelijntje maken vleden jaar. Die moesten, die jaar nou. die moesten uh, ontlasting doen dan, hè? Ja, zo, nu is het genoeg, Henk. Oké. Okay. Zo is het echt wel genoeg. Maar zorg jij... Zo nee, goed, het maar... is genoeg. Als iemand... Dat, zo is genoeg, uh... Henk. Oké. Okay. Dankjewel. Ik wacht op antwoord. Ja, doel. Doei. Doe. 0800-1121. Hoe plassen vrouwelijke wielrenners onderweg? Mevrouw Geven. Ja. Hallo. Hallo. Zegt u het dus? Nou, ik heb eigenlijk. Ik ben oud, maar ik had net de telefoon aange, uh, de radio aangezet. Ik hoor het. En toen hadden ze het over uh, de, de maan, over nieuwe maan en zo. Ja. Maar nou weet ik alleen, heb ik eens ooit een ezelsbruggetje gehoord? Als het opkomende maan is, dan heb je de cirkel rechts. Zet er dan een steeltje aan aan de linkerkant naar beneden, dan heb je een P. Dan is de première van een nieuwe maan, of de opkomende <lacht> maan. Dan krijg je de volle maan. Ja. Dan gaat het cirkeltje naar de andere kant. Doe er dan een steeltje op naar boven en dan heb je een D. Dat is van de aflopende maan. Dan weet je eigenlijk altijd of het nieuwe maan is, of de opkomende maan, of de. Begrijpt u het? Nou, het is, ik vind het wel, mevrouw Geven, een heel ingewikkeld ezelsbruggetje. Ja? Ja, maar dat ligt ook misschien aan dat ik ook nog de stap moet maken... dat ik het in het Frans moet vertalen. Oh, ja. Ja, dat, dat gaat u misschien heel makkelijk af. Maar dan denk ik, oh ja, de, de, de maan... Wacht even, de maan staat zo... De nieuwe, dus, dus een nieuwe maan, première dan eigenlijk, hè? ja. Première, dat je dan zegt ja. Erik dus rechts zie je het cirkeltje komen. Ja, ja, ja. ja. En dan, dan maak je de steeltje, in je gedachten een steeltje aan. Ja. Naar beneden. Ja. Dan is het een P. Een ja. ja. Of, of een B, maar dan moet ik... Ja. P, hè? Ja. van, van premier. Dus die is dan nieuw. Ja. En dan krijg je de vorm aan. Ja. Dan gaat hij naar links, dat cirkeltje. Ja. Dan holt hij uit natuurlijk. Ja. En dan maak je er ook weer een steeltje aan, maar dan naar boven. Ja. En dan maak je een D. En volgens mij, ja, ik ben dom hoor. Ik heb alleen maar lagere schoog. Nou, hoor, ik vind en het en tot 80. nu toe allemaal best snugger, ja. Maar dan, dan meen ik dat het dan de jaren is. van, ja. van ja? laatste. Ja. Dat is, dat is een afgaande maand dan eigenlijk. Afgenomen. Na de volle maand. En zo heb ik het onthouden eigenlijk. Dat ja. ik denk, hé, hey, waar, waar is het cirkel? Ja, het is een nieuwe maan. gaan op we een, niet meer op... vergeten. Zegt u? Dat gaan we niet meer vergeten, nee, mevrouw hè? Geven. Nee, nee, nee, nee. Want zo heb je het ook met voor- en najaar. Ja. Als de klok vooruit moet, is het voorjaar. Ja. Najaar gaat hij achteruit. Ja, ik dacht, nu komt er ook nog, maar dat is niet zo. Ja, als hij nie, niet vooruit gaat, gaat hij achteruit. En dan is het dus je, najaar. Nou, ja. dat zijn handige ezelsbruggen. Gewoon gewo ja, een beetje domme oplossingen. Maar... Nou, en toen dacht ik, nou, ik ga nou even bellen. Want uh, ja, ik kon ook even niet slapen. Dus ik zette de radio aan. En toen hoorde ik dat hele ingewikkelde van die maan. Ik denk, nou, ze even bellen. Sorry voor het. Uh... Oh, storen, hoor. Nou, ja, nee, als iedereen me niet zou willen storen... dan zit ik hier natuurlijk vier uur nee, in mijn eentje. Dus nee, ik ben nee. er alleen maar blij mee, mevrouw Geven. Ja, Dank u ja, wel. Ja, ja hoor. Ja? Dank u wel. U bedankt. nog verder. Dank u, hoor. Dag. Oh, lief. Ja, nou, die vergeten we niet meer. De dernière en de première bij de maan. Uh, Willem Hofman, Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, dat mag ook, hoor. Ja, bij Willem. <laughs> Hallo. Zeg het eens. Ja, de oplossing, de oplossing van de crypto. Oh oh oh, oh, oh, oh, oh, wacht even hoor, wacht even. Want dan doe ik altijd nog één keer de opgave... voor de mensen die last midden willen proberen... om sneller op te lossen dan dat jij het vertelt. Dat gaat bijna niet meer. Oh, het kan, het kan. Eens per jaar is de neerslag anders van kleur. Eens per jaar is de neerslag anders van kleur. Kleur. Het is een cryptogram, oplossing moet bestaan uit twaalf letters... en moet iets met de actualiteit te maken hebben. Willem Hofman, wat is het antwoord? Uh, Lintjesregen. Hoe kom je daar nou bij? Ja. Ja. Het leek me wel redelijk actueel. Het is behoorlijk actueel, want uh, eigenlijk zijn... ik wou zeggen vandaag, maar gisteren hebben een paar duizend mensen... een koninklijke onderscheiding gekregen... En uh, even kijken, uh, regen, dat, dat is, is natuurlijk... Jaar. Sorry? Eens per jaar. Ja, eens per jaar is de lintjesregen en de neerslag nee. is natuurlijk de regen. Maar nee. anders van kleur, oranje lintjes. Oranje. Ja. Oh, oranje, ja. Oh, natuurlijk. Nou, van harte gefeliciteerd, Willem. <laughs> ja, ja dat dan kan ik niet fout rekenen natuurlijk. Nee, nee. dat was... Dat was heel, heel makkelijk eigenlijk. Oh, ja, maar dat is altijd zo met de crypto. Hè? Als je hem ziet, dan ja. denk je, wat is hij makkelijk. En als je dan half uur zit te puzzelen, dan denk je, ja, is is te moeilijk. Ja, dat is waar. Goed is zo. Waar, ja. Nou, je hebt toch maar mooi weer een prijs in de wacht uh, gesleept. Uh, ik weet niet wat het is, maar het wordt bij je thuis bezorgd. Hartstikke leuk. kan een nou, tweedehands boek zijn, het kan een, uh, een muismat zijn. Maar je merkt het wel als je de envelop open doet... Nou, hartstikke leuk. Hartstikke bedankt. Oh, hartstikke <laughs> Jij bedankt Willem, gefeliciteerd. Okay. Doei. Hetzelfde, ja, hoi. Hille. Ja, hallo. Goedemorgen Astrid. Hoi. Zeg het maar Hille. Ja, ik heb een antwoord op die vraag met betrekking tot het stemgedrag van de SGP. Oh, dat is In fijn. Die afkeuringsmotie. Ja. ja. Nou, zoals je weet zijn ze nogal gezagsgetrouw. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Want in de tijd toen de Duitsers in 1940 ons land bezetten... toen zeiden ze ook onderling van... ja, het is natuurlijk niet leuk dat ze hier zijn... maar de heer heeft het zo gewild. <laughs> ik, ja. ik weet niet helemaal of dat met het huidige stemgedrag uh, te maken heeft. Denk je van niet? Nee, ik denk nou, het niet. Het is zo diep geworteld bij dat soort mensen. Zeker bij die gereformeerden dan al streng hervormden... dat dat... Uh, die gezagsgetrouwheid, dat, uh, ja, dat accepteren ze, om oh. die reden, denk ik. Oh. Ja. Ja. Goh? Ja, goh, ja. daar ben je even stil van, hè? Ja, ik denk, ja, wat kan ik er nog op zeggen? Ja, dat weet ik niet. Nee, nou ja, dan, dan zeg ik dankjewel, Ik ben nogal mondig, dus wat dan ook Ja, betreft, meestal wel, uh, maar ik weet even niet wat ik hier nou nog van kan maken. Ja, maakt niet uit. Nee, nou, dus... Ik heb jou wel eens uh, op oh, oh. tv op een bureau zien dansen. Doe je dat nog wel eens? Uh, op tv? Ja, ja? Dat waren opname op tv, dat is al een, paar, een aantal jaren oh. geleden. Toen oh. stond je boven op het bureau volgens mij in de studio. Oh, ja, hier om vier minuten over vier. <laughs> altijd even dansen. Ja, is dat zo? Ja, Naar want het disco plaatje. Is... Wat zeg je? Naar het disco plaatje. Nee, tijdens het disco plaatje. Oh, tijdens het disco. Ja, daar ja, is stom, het disco-plaatje. Het, het, het discoplaatje zat om vier minuten over vier. Want dan, dan ja, ja, zijn we ja, halverwege ja. het programma. zijn we twee uur ja. onderweg. En dan hebben we even een mm -hmm. kleine boost nodig. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dat doe je nog steeds. Ja, alleen we hebben nu een nieuwe studio. Gewoon pas zo. En de, nou, we hebben een nieuwe studio. Ja. En ja. Ik, ik heb vannacht ontdekt dat de plafondtegels behoorlijk stevig vastzitten hier. Dus ik, ik maar en je laten droeg we, geen helm. Kunnen we het tussen ons houden? Maar ik ben bang dat ik een gloednieuwe ja, plafondtegel heel licht. Oh, okay. een heel klein beetje aan okay. één hoekje misschien. Klein beetje stuk. stuk. Ik bedoel, geen helmje. Nee, ik ben het helmpje vergeten. Oh jee, oh jee. Ik Denk zie nu ook dat het, heen, de geworrig, ik de disco Ik zie steeds meer uh, ja. mensen uh, het helmpje dragen. Ja, fietsen, ja, hè? Maar dansen dan, uh, is iets anders. op de fiets, maar ja. de ouders zelf niet natuurlijk, hè? Want die vallen niet op hun hoofd. Nee, maar die zijn. Dan is de schedel al volgroeid. Dus als die dan nog breekt. <laughs> ja, maar. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Hille. Ja. ja. Dankjewel. Graag gedaan. Een goede nacht en, uh, nog. Ik bel nog wel eens een keer. Uh, nee, dat, dat merken we dan wel. Is goed. <laughs> Dit Beste Astrid. Hoi, hoi, Paul. Ja, Paul de drogist uit. Hé, hey. hey. Wat ben je vroeg, Paul? Ja. Hè? Wat ben je vroeg? Ja, ik, nou, ik was, al om drie, ik, ik was al om drie uur bezig en de, de lieve meisje zou me terugbellen. Maar de, ze was mijn nummer kwijt, dus ik zit te wachten, te wachten. Hoe kan dat nou, maar, Paul? Met, We hebben een vaste lijn. Spullen, <laughs> en, ja, maar ik ben toch bezig met mijn matje voor de deur in orde aan het maken voor mijn kleinkinderen. En, nee, maar serieus. nou heb linken, je, je, hebt, je hebt een drogist te retten in... En drogisten retten. Drogisten... Nou ja, drogistenarij. En dan ga je nog voor de deur nog een kleedje neerleggen? Ja, leuk. Allemaal oude autootjes en leuke dingen en zo. <laughs> ik vind allemaal is helemaal goed. Joh. En je bent er vroeg bedoel, bij. De oude spulletjes, oude hoeden en, en, en van die kinderen, allerlei dingen. Ja, ja ze zei, mijn kleinzoon is nou twaalf en mijn kleindochter is zeventien. Ja, die hebben geen zin meer in het speelgoed. En toen stelde ik voor, gaan we lekker voor de deur zitten. Ja. Dus het komt helemaal goed. Ja. Van, die, van die die dat was een leuk gesprek. Met zijn matje voor de deur. Ja, ja. Dus, of met zijn matje in Koning in de Dag. Ja, dat ja. was leuk. Ja, gelukkig. 25%. Ja, ik, heb, ik heb een paar dingen in de zin van die man met die paardenbloemen. Hè? De, de, die staan kniehoog. Is hij niet in de war met koolzaad? Want de hele wereld staat nu vol met koolzaad. Oh, maar het is gewoon tijd. Ja, het is ah. helemaal geel allemaal in alle bermen en toestanden is het allemaal uh, helemaal geel. En dat is aan koolzaad, oh. denk ik dat het is. Maar oh, ik de... weet niet hoor, misschien uh, is het ook paardenbloemen, dat kan allemaal. Maar in koolzaad zie ik heel, heel, heel veel. Oh. En, en wij, wij, wij hebben hier in de Amsterdamse waterleiding wij ook het probleem van die herten. Die worden hier ook afgeschoten Ja, Dat is echt schandalig dat het hier zo uit de hand is gelopen. Want uh, dat is een heel klein gebied eigenlijk, scheeterend gebied. En hebben ze lopen nou 3.300 herten rond, maar die worden ook afgeschoten. En het vlees dat gaat uh, naar de onder andere naar de horeca en de en de slagers en uh, de voedselbank en uh, wat dus niet voor consumptie geschikt is gaat naar de destructie. Maar dat weet ik omdat in mijn winkel komen, komen twee mensen die die uh, die uh, in die waterleiding duinen werken en die vertellen al die verhalen daar over dat vlees en zo. Dus het wordt netjes, daar uh, verdienen ze ook wat geld mee. En het geld wordt komt weer ten goede aan flora en fauna beheer van de duinen, van de ja. Amsterdamse waterlijnen. Maar eigenlijk hadden ze die bestuurders die, die, die, die gekke beslissingen hebben genomen om die hetten niet te gaan regelen. En dat hebben ze jaren op z'n loop gelaten. En dat, dat gebied dat is echt helemaal verknald. En dat is wel echt, het heb echt jaren zo niet. Ik heb het door Gert ons laten zeggen... dat het wel 50 jaar duurt voordat het weer een beetje op orde is op orde, hier. Ja. Dood en dood, doodzonde. Dood en doodzonde. Heel, dat is heel erg. Maar ik was ook met die man met die, met die uh, geur... met die geur in zijn welke jas. ja. Ja. Eigenlijk heb hij het een beetje verknald om die jas te wassen. Want dat moet je niet doen met, met dat soort geuren. Want uh, dat zijn net zoals katapies en, en diesel en, en al dat soort dingen... dat zijn hele hardnekkige stereopie. Ja, dat zijn de moleculen die, die hechten zich aan, aan het textiel. Wat hij moet doen, en dat, dat adviseerde ik hier al 47,5 jaar... het is gewoon proberen die jas warm te maken... Dus, dus voor een straalkacheltje hangen of boven een, een, een gaskachel hangen, dat die goed warm wordt. Dan gaat die jas ook weer heel erg stinken. Dan verliest hij eigenlijk op dat moment ook wel een heleboel van, de, van die, die die geur veroorzaken. En, en dan komt het rare. Dan moet hij eigenlijk die HG-alle geuren uit textielspray erop loslaten. En dan, als hij dat gedaan hebt en het is weer droog, dan moet hij die, die jas gaan kloppen. En dan komt het meest rare advies: en dan stofzuigen. En als je dat steeds herhaalt, dan heb je gegarandeerd als je één of twee, drie dagen daarmee bezig is geweest, niet, niet constant natuurlijk, dan dat die geur eruit gaat. Dus dit warm maken en, en alle geuren, alle naude geuren uit textiel erop loslaten en dan de, de, de, hoe heet het, de, de jas. Kloppen en stofzuigen. En war zo warm mogelijk proberen ze in te krijgen. Maar nooit met water of, of, of dingen gaan wassen. Want dan breng je dat materiaal nog steeds dieper in de textiel. En dan, dan, dan krijg je het er nooit meer uit. Dat is mijn advies over die, die, uh, die uh, dinges, uh, uh, geur in de jas. Dus zijn dus nu ja? allemaal klanten van jou... die gewoon iedere keer als ze een heel klein beetje diesel over zich heen hebben gekregen... staan ze... Dat staan ze eerst een jas op een kachel te leggen... en dan staan ze hem te kloppen en te stofzuigen. Ja, leuk, hè? Ja, het, is, het helpt <lacht> waarschijnlijk, het, het, het want het ken je ik ken al langer dan krijg. vandaag. Maar het is, ik, heb eens, ik heb in mijn carrière als drogeist iets heel leuks meegemaakt. Dat had een, een man die had in Amerika een Cadillac, zo'n hele, zo hele oude Amerikaanse auto, gekocht. En die is hierheen gekomen. En wat bleek nou? In die auto had heel lang een lijk gelegen. nee. En die auto die stonk en zegt, pa, moet ik daar nou mee? Ik zeg, wij krijgen die uit de auto. We zijn een maand bezig geweest. Ik zeg, koop eerst een kachel, een straalkachel en maak hem heel warm. En ga sprayen, kloppen en stofzuigen. En na een maand durfde de zijn vrouw, ging zijn vrouw gewoon weer lekker in die auto zitten. En hij was zo dankbaar. Ja, ik heb iets heel leuks van hem gekregen. Dat vond, hij, dat vond ik ook leuk. Maar dat, dat is het verhaal. Want en, wat we waarnemen... dat is een molecuultje, dat is een stereopje... noemen ze dat in een mooi woord. En dat, dat, dat, dat kan zich door de, de, door de omstandigheden... zich heel diep hechten in textiel. Ik heb zelf een... Kat gaat, die is 23 jaar geworden. En die werd de laatste jaar werd hij incontinent. Maar ik wilde hem niet af laten maken. En mijn hele huis was één grote kattenbak. Dat de visite die zei, Paul, ik ga naar huis, want ik zit in een kattenbak. Ik zei, ja, maar dat komt wel goed. Toen is hij uiteindelijk overleden En toen ben ik aan de slag gegaan in mijn eigen huis. Met warm maken en met sprayen en met stofzuigen en met kloppen. En je ruikt niks meer. Maar je moet het even doen natuurlijk. Maar je het moet dus een maand... <laughs> een maand... Ben ah, maar dat is alleen als er een lijk nee, in je auto nee, heeft gelegen. Ja, hey, dat dat was, is ook zo. Ja. Er hing al lucht in. Dat was niet normaal. Oh. Als je er zelfs langs liep... Ook. <laughs> nou, ja, ja, ja, ja. Maar ik heb het eruit gekregen. Dus dat is het verhaal van een goede, ervaren drogist. die goede antwoorden weet op dat soort huishoudproblemen. Nou, ja, dat is een prachtige afronding, Paul. Dank je wel. Ja. En we hebben we nog een kleine opmerking over. dat... dat ze moeten in Nederland moeten ze een klaagbekeuring instellen. Dat als mensen, mensen te veel die klagen, klagen. Die krijgen een bekeuring. Maar ik vind, ik, vind, ik vind dit al bijna klagen over mensen die klagen. Bijna. <laughs> het is... Nee, laat het positief houden, want het wordt vandaag een leuke dag. Nee? Is ook zo. Veel plezier, Helemaal Paul. Gedaan. Ga je ook de poezen kopen en eten? Eerst even slapen. Ja, natuurlijk. Ik wens je goede slaap. Dankjewel. Ik had ook nog wat over slapen, maar dat komt nog wel een keer. Ja, volgende keer weer. Ja, is goed. <laughs> dag, Paul. <laughs> Fijne Koningsdag. Dag. Hoi. Dag.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 I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito. Wat een held, die Paul Kaya. Ja, ik vind het heel bijzonder... die heeft uh, allerlei hele hippe liedjes genomen... en daar een swingversie van gemaakt. Onder andere deze, oorspronkelijk van Nirvana natuurlijk. Smells like teen spirit. Ik zoek nog een hoop antwoorden... en we hebben eigenlijk nog maar zo'n 17 minuten te gaan. Dus mocht je iets voorbij horen komen waar je verstand van hebt... bel dan even. 0800 112. Een, een kleine rondgang langs alle vragen die nog openstaan. Henk wil graag weten hoe vrouwelijke wielrenners plassen tijdens de rit... Timo wil graag weten waarom de SGP als enige van de hele oppositie... Um, de motie van afkeuring niet steunde. Dan zeg ik het, uh, zeg ik het goed. Ja, zeg ik inderdaad goed. Diana die wil graag weten wat nou het verschil is... tussen slagroom uit een spuitbus en andere slagroom. Want uit de spuitbus verdwijnt de slagroom vrij snel. Hoe kan dat? Um, die is al beantwoord. Peer die wil meer weten over de satelliet... Tess die allerlei ontdekkingen heeft gedaan in de ruimte. Uh, en hoe kan dat dan dat, uh, dat de knappe koppen op aarde dat niet eerder hebben verzonnen? Mevrouw Regeer is op zoek naar Willy Uitenbolgaard uit Noordwijkerhout. Guerrero is op zoek naar Cindy Farrington uit Antwerpen. Um, eens even kijken, Martine is op zoek naar het bandje Booze Before Breakfast. Niet te verwarren met het bandje Booze voor Breakfast, die kennen we al. Jaap, die wil weten hoe hij zijn problemen met de NPO-app oplost. En dat zijn volgens mij alle vragen die ik nog open heb staan. 0800 1121. Bela, goeie nacht. Bela, goeienacht. zeg het eens. Hi. Uh, eentje ben je er volgens mij nog vergeten. Oh, oh. <laughs> de paardenbloemen, die staan bij mij ook in de voor- en de achtertuin. Zo nu en dan deze, dit voorjaar. Oh, ik had eigenlijk zelf bedacht dat het antwoord van Paul van zojuist. dat het waarschijnlijk koolzaad is, wat op het moment overal in volle nee. bloem staat. Nee? Oh. Uh, bij mij niet in ieder geval. Ik heb echt paardenbloemen gehad al. twee weken geleden al. Twee, drie weken geleden al. Oh, ja. En pas weer. Ik wist trouwens zelf niet eens dat het alleen maar iets voor de zomer was of zo, maar het viel mij gewoon op dat er een paar stonden, inderdaad. Verschillende maar, goed, keren. maar paardenbloemen zijn er altijd in de lente, maar het zijn er heel erg veel in de omgeving van Utrecht, zegt John. Waar woon jij, Bella? Amsterdam. Oh, dan zijn ze een beetje uitgezaaid richting die kant. Ja, het waait nogal hard de laatste tijd. Je weet maar nooit. zou zomaar kunnen. <laughs> Maar ik had ook een antwoord voor Timo. Ja. Um, ik heb van de week een heel betoog van Van der staai gehoord... Uh, waarin hij dus uh, in, naar aanleiding van uh, de leugenachtigheid... die hij natuurlijk niet met zoveel woorden noemde van bepaalde mensen... betoogde dat uh, er altijd integer en uh, consistente waarheid versproken moest worden door uh, mensen in het parlement en in de regering. En uh, kort daarop uh, reageerde Rutte met een uh, soort antwoord... Uh, dat hij toch wel een fout had gemaakt... en dat het niet helemaal in Haak was... zonder overigens echt expliciet excuus te maken. En aangezien ik weet dat er in de Bijbel staat... dat je niet vergeven zal worden als je zelf niet vergevingsgezind bent... Uh, neem ik aan dat uh, de SGP het uh, Rutte gewoon vergeven heeft... dat hij uh, niet naar waarheid heeft gesproken. Oké, okay, maar het hele verhaal eventjes... Qua, uh, als we dan komen op de feiten waar Timo naar op zoek is... dan ja. zeg je dan, neem jij aan dat, ze, uh, dat er sprake is van vergeving? Ja, ik kan niemand in zijn ziel kijken... maar ik weet <laughs> wel dat mensen van de SGP zeer bijbelgetrouwd zijn... En dat ze, dat ze altijd heel consistent de van God gegeven wetten willen volgen. En, en, en ik weet ook zeker dat er in de Bijbel staat... Dat, uh, dat je zelf niet vergeven zult worden als je een ander niet kunt vergeven. Dus ik neem aan dat dat gewoon de reden is... waarom zij dus die motie van afkeuring uh, niet ondertekend hebben. Ze hebben het hem gewoon vergeven. Het zou zomaar kunnen... Nou, dan, dan uh, uh, moet Timo het hier even mee doen... tenzij er binnen 13 minuten nog weer iemand anders belt... die er nog meer over kan vertellen. Ja, ik zou niet weten ja. dat er nog meer over te vertellen valt. Nou ja, maar, je weet het niet. Er kan altijd ergens nog weer iets over gezegd zijn. En er kan altijd ergens iemand nog iets gehoord hebben. Dus die mogen nog bellen. 0800 1121. Zijn we er, Bela? Ja, ik zou me zeer interesseren. Ja, en ja, voor zover mogelijk geloof ik dat ik nu alles beantwoord heb... wat ik op dit moment kan beantwoorden. Want mensen die gezocht worden, ken ik niet. <lacht> nou, bedankt weer voor het <lacht> meedenken. En een goede, goede nou. nacht en dag nog. Ja, eerst gelijk. Oké, okay, dag ja. Bela, hoi. Ja. hoi. René? Hallo, met René Geras de Deventer. Dag René. Hoi, ja ik weet natuurlijk het antwoord over dat afwijkende standpunt van de SGP. Ik weet het antwoord. Je weet het antwoord? Ja, maar ik kan me helemaal niet herinneren dat er in de maand april een kamerdebat is geweest. Dat is mijn antwoord. Uh, omdat we het niet een kamerdebat moeten noemen. Is er in de maand april een kamerdebat geweest? Wat heel even, ik, want ik, ik hoor allerlei dingen in de zin. De, de, de, de, wie heeft het nu waar verkeerd gezegd? Is er een kamerdebat geweest in april? Wat? Heeft dat plaatsgevonden? Uh, René. Ja? De term debat is verkeerd. Nee, dat gaat helemaal niet om. Het oh, niet om die term. Dat het niet in april was. Is het in april kamerdebat geweest? Oké, okay, we zeven keer dezelfde vraag stellen... maar het niet uit willen leggen. Nou ja, dat is mijn antwoord. Oké, okay, nou dankjewel René. Ja, doeg. Doeg. Ik begrijp, begrijp niet heel goed waar die nou naartoe wil met het verhaal... maar ik zit waarschijnlijk weer niet goed op te letten. 0800 1121. Natasja. natasha Goedemorgen, nou, Hi. Uit Haarlem. Hi. Um, ik ga even over die boom. Een boom moet minimaal twee meter van de erfgrens afstaan. Twee meter van de erfgrens afstaan. Dus als die boom te dicht op de erfgrens staat... Ja. Dan, mag je, dan mag je gaan zagen in de takken? Dat, ook, dat sowieso niet, dan moet je dat ook nog overleggen. Oh ja. Maar uh, hij hoort twee meter van de erfgrens af te staan. Ja, oké. Okay. Dus, dus eigenlijk wil je zeggen, de buren hadden misschien moeten zeggen hij staat te dicht bij de erfgrens, als dat het geval is. Ja. Ik ja. weet niet hoe ver hij er vanaf staat. Dus dat is. Uh... Nou, hij stond wat ik begreep uit het verhaal tegen de schutting aan. En hij groeide omhoog. Ja. Dus vanuitgaande dat de schutting ook de erfgrens was... wat waarschijnlijk wel zo is? Ja. Staat hij er gewoon te dichtbij? Ja. Maar goed, ook al staat hij er te dichtbij... als de buren je, je boom beginnen af te zagen... zijn vraag was, wat moet je dan doen? Ja, daar heb ik geen antwoord op. Nee, maar het is wel een goede waarschuwing... voor de mensen die nog uh, ruzie hebben over bomen. En dat zijn er een hoop in Nederland, heb ja. ik inmiddels begrepen. Absoluut. <laughs> Dankjewel, hè? Alsjeblieft. Goed. Slaap lekker, straks. Dank je. Daag. <laughs> Daag. Jan, goeienacht. Goeienacht. Hallo? Hallo? Absoluut. Jan? Ja, dan spreek je mee. Zeg het eens. Sorry, ik heb wel antwoord op de vraag van die slagroom. Ja, daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Oh, nou ja. Het kan gebeuren, hè. Ik denk, yeah, ze zit tegenaan als je moe is. Ja, een beetje wel. Ja, uh, die slagroom met die spuibus is alleen maar lucht. Nee, er zit ook slagroom in. Ja, heel weinig. Oh. Maar dat wordt heel, heel erg opgeklopt en daarom ver, vervlaagt het zo gauw. Wat zeg je? Dan ja, vervlucht het heel gauw. Omdat er zoveel lucht in zit, zakt het natuurlijk een beetje in. Het... Ja. ja. Nou, dat is, dat lekker, is lekker kort maar krachtig. Ja. ja, dat is gewoon de oorzaak. Nou, dankjewel. En ik heb nog een antwoord op de vraag van, uh, over, de, over die satelliet, over de zwaartekracht. Ja? Nou, als je, als je uh, daar, die satelliet die wordt uh, in de ruimte geschoten door mensen die de evolutietheorie aan hangen. Maar als je bijbels bekijkt, dan kun je dat antwoord heel makkelijk. Want boswegen ja. zijn ondoorgrondelijk. Ja, maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk... In de Jan, dat is een antwoord op alles. Ja, de antwoorden op alles. Nou, dan zijn we snel klaar. Ja, eerst goed. Een dag verder. Jij ook, dankjewel. Ja, doeg, doeg. En ik heb nog een hele hoop vragen onbeantwoord. Maar gelukkig is er altijd Martin, oftewel Bergera in de chat... die op alle social media nog eens een keertje aan het speuren is naar antwoorden. En volgens mij is er heel veel binnengekomen vannacht. Dus, Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg ja, het, het eens. Ik wil het zeggen. Ja. Nou, zo we beginnen met Boos Before Breakfast. Ja. En ik heb van Winston in ieder geval het antwoord gekregen waar de naam vandaan komt. En die, ik had hem nooit verwacht. Het is vernoemd, ze hebben zich genoemd naar een Laurel en Hardy film. Oh, dat, dat is en de oorsprong. Boos Before Breakfast. Oh, echt? Ja, meer informatie heb ik er helaas niet over, maar dat kreeg ik in ieder geval... Uh, al redelijk snel binnen na onze lijntje met Amerika. Ja, want dat was de band Boos for Breakfast. En dat vertelde Henry van de band... die vertelde dat ze gewoon bij elkaar zaten... en dachten van, nou, dat is nog eens leuk... om te, te uh, sterk, dra of drank te drinken uh, als ontbijt, zo gaan we ons noemen. Maar goed, die, hebben we dus al, die, die hadden we al verklaard. En die andere nu ook. Dus daar mag Martine ja. denk ik tevreden mee zijn, ja. Yeah. En Henry die uh, laat nog even weten... dat ze met stomme verbazing daar met alle studenten zitten... kijken hoe de likes toenemen. Echt waar? Ja, dat er in ja. Nederland zitten nu de mensen... naar aanleiding van hun uh, optreden via de telefoonlijn... zitten in Nederland nu mensen een Amerikaans bandje van een stelletje jongens van begin twintig te liken. Die weten niet wat er gebeurt. Het is echt dus boos for breakfast, heten ze. Als je nog op Facebook komt vandaag, geef ze even zo'n duimpje... want die, uh, die zitten echt in Amerika inderdaad. Uh, wat gebeurt er allemaal? Leuk is dat, ja. Oké, okay, dan uh, over Pretty Things had Wim van den Berg nog een leuke aanvulling. Mm -hmm. uh, die hebben namelijk op 13 april en op 14 april nog in uh, Den Haag en Amsterdam opgetreden. Ach, en dat heeft uh, Harry gewoon allemaal gemist. Maar ze zijn nog gewoon super actief. Oh, dan kan het gewoon nog eens een keertje voorbij komen. Leuk. Dus even kijken hoor. Uh, dan, hoe urineren dames tijdens het wielrennen? Ja. Nou, dat, is, uh, dat moet je in plaatjes uh, denken, geloof ik. Want dat krijg ik van Marijn uh, door. En die heeft zelfs een hele strip gemaakt op haar uh, website. Oh, dat is Mar Marijn de Vries. Marijn de Vries? Ja. Maar het komt er in ieder geval uh, heel pragmatisch op neer dat ze uh, het broekje zo daarbij uh, omhoog kunnen doen uh, en opzij kunnen duwen. Dat ze gewoon kunnen doen zonder dat de boel nat wordt. Ja, dat ja, is ook eigenlijk zo, ja. Goed. Um, Javarius laat weten dat er over TV Start... dat er een update is geweest begin april... en ja. dat er daardoor heel veel mensen zijn die er klachten mee hebben. Ja, de Consumentenbond uh, meldde dat ook al, ja. En het advies is, als je naar npo.nl-gids gaat... Mm -hmm. kan je ook gewoon terugkijken. Kijk, dat zijn de adviezen. Super. Even kijken hoor. Wat oh, er ik moet heel even, want ik, ik krijg nu allemaal mensen in de app... die slimmer zijn dan ik zo vroeg op de morgen. Onder andere Jan en Michiel, die zeggen... de grap van René is dus dat Mark Rutte zich uh, niets... Um, uh, of zij zich niets te herinneren over de memo. En dat dus de grap was, uh, zojuist... Ik, ik snapte hem niet, sorry, ik zat gewoon niet goed op te letten. Maar de grap van René was, welk kamerdebat... Hij kon zich het Kamerdebat niet herinneren. Als verwijzing naar dat Mark Rutte zich de memo niet kon herinneren. Ah. Ja, ik, het, het, het kwartje okay, viel niet echt helemaal. Ook, maar hoor, best goed gevonden. Best goed gevonden, ja. ja. Maar goed, even de formele uitleg ja. over dat Kamerdebat wat, is uh, de SGP ging niet met, uh, mee met de rest van de oppositie. Voorman Kees van der Staaij constateerde wel dat de informatievoorziening over de afschaffing van de dividendbelasting beter had gemoeten. En dat er een vruchtbare bodem voor wantrouwen was ontstaan. Maar een uh, motie van afkeuring ging van der Staaij uh, uh, niettemin een brug te ver. Kijk. En dat is de officiële verklaring van de SGP. Nou, dan zijn we de, de, Die kreeg ik ook toegestuurd door Rob. Dankjewel Rob. Dus dat klopt dan. Ja. Ja. Zijn we ik er dan geef. al? Zo, we hebben alles gehad, joh. Het is toch ongelooflijk? We moet eventjes de door. Uh, Het of... enige wat we nog missen is die leuke dame uit Antwerpen. Oh, die hebben we inderdaad niet gevonden. En Willy Uitenbooga uit Noordwijkerhout. Ja. Voor mevrouw ja, Regeer. Nee. Ik uh, ga ze nog even op Facebook promoten. Hopelijk levert het wat op. Zet jij de namen nog even op Facebook? Maar ja, dan levert het misschien iets op op Facebook. Maar dan kunnen we het niet meer via de radio aan mevrouw Regeer en aan Guerrero. Maar goed, we zoeken dus eigenlijk... We zijn een soort van uh, collega's van adressen onbekend geworden op deze manier. Want we zoeken dus eigenlijk... Nog um, uh, Willy uit Den Bogaat uit Noordwijkerhout. We zoeken eigenlijk... Nog die Cindy uit uh, Antwerpen. En we zoeken eigenlijk nog mensen van de band Boos Before Breakfast. Dus uh, dat, dat speel ik maar gewoon even door naar de collega's van Radio 5. Prima. Die zijn er misschien dan net iets beter om in. En uh, mochten die mensen zich nog willen melden... dan kan dat natuurlijk gewoon via omroepmax.nl. Oh, ik, ik zie dat ik al lang al Diana Ross had aan moeten zetten... Dat is een beetje onverstandig, maar um, ik, uh, dat, uh, uh, daar ben ik nu een beetje te laat mee. Maar let op, kijk, ik kan dat gewoon zo, hop, doe ik dat alsnog. Kan je het nog volgen, Martin? Ik wel. Oh, ja, gelukkig. Dat is wel in gedachten bij mijn kleedje, hoor. Oh ja, want jij gaat natuurlijk ook lekker Koningsdag vieren. Nou, ik wens je heel ja. veel plezier en tot volgende week. Tot volgende week. En dat Doeg. geldt natuurlijk voor iedereen. Tot zover deze aflevering van Nachtzuster. Laat me deze week vooral horen wat jij nog aan vragen hebt... via omroepmax.nl. En dan ben ik er volgende week gewoon weer. Fijne Koningsdag. Dag. NPO Radio 1. Nachtzuster.